Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Franse president Hollande heeft contact gehad met zijn Egyptische collega Sisi... over het verdwenen vliegtuig van Egypt Air. Ze willen nauw samenwerken om te achterhalen wat er is gebeurd. Het toestel van de Egyptische maatschappij wordt sinds vannacht vermist. Vermoedelijk is het vliegtuig in de Middellandse Zee gestort. Het is gisteravond om 11 uur opgestegen in Parijs met bestemming Cairo... En kort nadat de A320 het Egyptische luchtruim was binnengevlogen... werd plotseling al het contact verbroken. Aan boord waren 66 mensen, zonder wie 10 bemanningsleden. Onder de passagiers waren onder andere 30 Egyptenaren en 15 Fransen. Op de Middellandse Zee is het Egyptische leger een zoekactie gestart. De werkloosheid is vorige maand opnieuw licht gedaald... naar 6,4 van de beroepsbevolking. In januari zat nog 6,5 zonder werk, meldt het CBS. De werkloosheid is de afgelopen drie maanden steeds licht gedaald... behalve onder jonge mannen. Bij jonge vrouwen nam de werkloosheid wel iets af. In het vluchtelingenkamp bij Idomeni aan de Grieks-Macedonische grens... zijn gisteravond rellen geweest. Een paar honderd vluchtelingen probeerden een treinwagon... richting een hek op de grens te duwen, om zo het hek te doorbreken. De Griekse politie zette traangas en schokgranaten in... tegen de vluchtelingen die stenen naar de agenten gooiden. Twee agenten raakten licht gewond... In die Domenie bivakeren zo'n 10.000 vluchtelingen. Bestelbusjes die op diesel rijden... stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan tot nu toe werd gedacht. De Volkskrant schrijft dat uit een onderzoek van TNO blijkt... dat ze gemiddeld zes keer meer stikstofoxide uitstoten dan de limiet. Het slechtst scoren de Opel Vivaro, Mercedes Sprinter en Renault Trafic. De autofabrikanten zeggen dat de test niet voldoet aan de Europese regels. Het weer wolkenvelden, vooral in het oosten en noorden ook zon. Vanochtend in Brabant en Zeeland wat buien. Vanmiddag vooral buien in het oosten en noordoosten. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is een van de ANWB. En zo werd het toch een drukke ochtendspits. Dit zijn de files met uh, minstens 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en de Afrit-Puntschoten 10. En richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 8. Op de A2 Utrecht en Bos bij Salbommel 7 kilometer. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere buitenwest en Knoop het Muidenberg een half uur vertraging. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Battenverdorp nog 5. A12 Arnhem-Den Haag tussen Maarne en Knabbert-Lunette, 9 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag ook file bij het Gouwen door een kapotte vrachtwagen, 6. En bij Den Haag-Malieveld nog eens 20 minuten vertraging. A15 rotterdam gorkum bij Sliedrecht-West, 6. De A20 Groep van Holland-Gouda bij Rotterdam-Centrum, 5 na een ongeluk. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven, 4.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 We zijn weer terug. Wij uh, hebben al bij ons zitten, Gertjan Bluis, de wethouder. Um, daar gaan we mee praten over de nieuwe bewoners in het Spalier. Daarna komt uh, Remo de Biaze praten over het Watertorenpleinontwerp en Ton Arissen over de Jazz Behind the Beach en andere evenementen. Maar eerst, Gertjean Bluis. Goedemorgen, Gretjan. Goedemorgen. De Spalier. Ja. Ze zijn er klaar voor? Ze zijn er klaar voor, ja. We zijn, zelfs vandaag zijn, zijn ze nog aan het werk, de vrijwilligers. En uh, dinsdag gaan ze de laatste hand eraan leggen. Mm -hmm. En uh, dat zijn uh, over het algemeen zes mannen en zes vrouwen die dat doen. Al een maand bezig zijn. Vrijwilligers, die werken. Vrijwilligers, dat. ja. En uh, nou, daar zijn we heel dankbaar voor... Uh, en nou, de groep die begeleidt ook. Er wordt ook ondersteuning gegeven van anderen natuurlijk. Want de elektra is gecontroleerd. De brandveiligheid is gecontroleerd. Uh, er moeten soms nog weer apparaten nagekeken worden. Maar oké, okay, het zit ook voor de computer, paar computers. Maar dan hebben we weer één vrijwilliger die daar weer handig mee is. Nou, zo komt het allemaal in orde. Er moesten nog verschillende bedden aangeschaft worden. We weten nu dat er wat meer kinderen komen. Dus daar moeten we nog weer wat ledenkantjes voor regelen. Nou, zo zijn we zijn we allemaal lekker bezig. Heel de samenstelling is, is, is ja, de samenstelling is duidelijk. Is, de samenstelling is helemaal bekend. Ja, we, we, er zijn op de, de lijst... Uh, de, de beroemde Koal-lijst aan 41 uh, mensen die gekoppeld zijn, nieuw gekoppeld zijn aan Zandvoort. En dan komen er uh, volgende week woensdag 34 naar, naar het Spalier toe. De, die komen uit verschillende locaties. En er zijn er 9 nog nareizend. Ja. Zijn dat gezinnen allemaal? Het zijn gezinnen en families. Ge de, waarom zeg ik families erbij? Omdat het, een gezin is normaal man, vrouw, kind. Ja. Maar hier kan de samenstelling ook wel eens wat anders uh, in elkaar zitten. Met neven, licht, of danzen. Ja, alles oma's. Ja, maar het zijn over het algemeen niet allemaal oudere mensen. Er zijn, er zijn dus acht kinderen zitten erbij. Ja. Van de leeftijd van 0 tot en met uh, 7. Okay. Zit er zitten ook wat uh, jongeren bij, zo rond de 20. Die weer gekoppeld zijn aan. Of, of, of aan een oom of een tante. Of een, soms een broer. Want dat zijn dus ook families. Hè? Ja. Dus, dus, en uh, het zijn allemaal Syriërs. Dus, Oké. Okay. Uh, hoe, hoe zit dat met, met die ouderen? Want ja, de, de, de meeste vluchtelingen zijn toch wel van. Ja, gemiddeld. Rond de 40 als oudste, denk ik. Ja, maar dat is, ja, maar dat is natuurlijk ook logisch. Als je, als je uit een land moet vluchten. Ja, A, je, je kijkt wie, de, wie kan er vluchten. En wie wil er vluchten. Ouderen zeggen, ja, laat, laat ja, dat het maar. maar uh, ja, dus die, die kijken er vaak toch wat anders tegenaan. En, en, en, en er worden dus ook gewoon mensen vooruitgestuurd. Ja, maar je moet je voorstellen als jij met je gezin in nood zit. En je kan maar uh, eentje kan er vluchten. Of er is geld voor eentje om weg te komen. Om vervolgens... En ze weten natuurlijk door de mobiliteit tegenwoordig wat er allemaal gebeurt. Uh, ja, dan gaat er eentje gaat er vooruit en de anderen komen erna, ja. Als je in nood bent, dan, dan doe je dat soort dingen. Ja. Daar wordt wel heel naar raar naar gekeken. Maar ja. Ja. stel je zelf voor dat je in nood bent met ja. je gezin. En je zegt nou, wie gaat er vooruit? En vervolgens komt het rest Het nou, dus, zijn vaak die jonge mannen he, die dan. Ja, vooruit nee, de jonge gaan, mannen, ja, ja. Want die, die, die, die manifesteren zich dan makkelijker. En, en die, die, hm. die komen er wel door dan. Ja. Ja. En dan wordt er geld soms gespaard. Eh, ik heb ook verhalen gehoord dat er, dat er uh, niet hier hoor, maar dat er mensen met een vliegtuig hier zijn gekomen. En dan zegt hij: Ja, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Als je in Syrië woont. En in Eden nee, gaat het daar helemaal fout in een aantal jaren. Dat wil niet zeggen dat die mensen geen geld hebben. Nee, dat zijn wel, dat nee, nee, zijn wel ze, oorlogsvluchtelingen. Ja, dat is dus, dus, ja. En dat is een hele andere relatie ook met de andere soorten vluchtelingen... die uit, bijvoorbeeld uit de Eritrea komen of uit Afrika komen. Maar die, die zijn wel armer, hè? Ja, er zijn dan soms ook andere motieven, maar vaak is daar dan ook wat aan de hand. Hè. Dus het is vaak een ja, combinatie, maar dat zijn wel uh, ja, dat andere dingen. En is het dan wel mogelijk om bijvoorbeeld de ouders die dan achtergebleven zijn... Hè, de ouderen, zeg maar, om, om die dan ook hier naartoe te houden? Nou, dat of, is denk ik, of is dat ik, niet... Ik, uh, dat weet ik niet precies, maar het gaat met name om gezinshereniging. Ja. Dat, dat, dat is het criteria, volgens mij, wat de COA gebruikt, dus de gezinshereniging. En, en die, die gezinnen die dus al herenigd zijn, die komen dus hier ja, naartoe? Ja, en, en een aantal dus, negen nareisende personen. Die dus komen dus dat, dan Er zijn laat, drie, volgens mij drie kinderen bij en, en bijvoorbeeld vier, vier vrouwen of vijf vrouwen. Dus dat zijn de nareizers. Die, die moeten nog komen. Okay. Maar dat zijn wel al nareizende mensen die gekoppeld zijn. Ja, dat, dat is bekend dat ze komen. Er yeah. zijn ook natuurlijk nog mensen die allemaal nog bezig zijn aan het uitzoeken en het regelen. Dat er, dat er mensen mogen komen. Maar ja. deze zijn al duidelijk. Dus en zitten die dan al in het reisproces? Zijn die dan bijvoorbeeld ja, dat al dat ergens? Weet ik niet weet dat je dat niet. weet je soms niet hoor. Dat, is, dat, nee. gaat, ja, dat gaat soms heel... Als er eentje is die in staat is om ergens weer wat te regelen. Dat hij toch met een, met een normale... Met een trein of met de, met de vliegtuigen te komen, dan komen ja, dan ze toch wel met het vliegtuig. Ja. Ja. Zag, zag, dat gebeurt gewoon. Ja. Ja. En uh, wat gaan die mensen daar nu allemaal doen? Hoe, wat, wat is het programma? Nou, Het programma is, kijk, het, het programma is uh, we wij, wij hebben een uh, locatie manager, uh, of een locatiebeheerder. En er zijn twee programma's. Je hebt de, de brede instroom, dat is de instroom zoals dat Rijk het tot voor kort geregeld had, via vluchtelingenwerk, dat mensen een uh, inburgingscursus moeten doen, dat duurt drie jaar. Mm -hmm. uh, dan moeten ze Moeten ze geld verlenen. En als ze die na drie jaar hebben afgerond. Dan hoeven ze dat niet terug te betalen. Maar de praktijk is dat drie jaar te lang is. En die mensen worden vervolgens in hun huis geplaatst. En zijn dus niet helemaal goed in beeld. Zeker niet bij de gemeente. Want het is bij de gemeente weggeorganiseerd. Wat je dus nu ziet. Daarvoor is er ook extra geld. Dat het nu weer naar de gemeente toe wordt georganiseerd. Daar hebben wij op ingespeeld samen met Haarlem. Want wij hebben al, al een maand geleden zijn we begonnen met het schrijven van een sociaal programma. Ja. En het sociale programma is erop gericht om in drie maanden tijd. Dat noemen we TOV. Dat is de taaloriëntatie voor vluchtelingen. Om een programma in elkaar te zetten. Dat ze wel in drie maanden sneller tot iets komen. En daarbij is het heel belangrijk... dat we eerst in, met de mensen in gesprek gaan. Wat, wat is hun professie? Uh, wat kunnen ze? Mm -hmm. ja, en, en hoe zit hun situatie in elkaar? En daaraan koppelen we dan het programma. Dus we gaan scholing en proberen werk te combineren. Dus, dus als er iemand komt die heeft een hele hoge opleiding... dan ga je met, na zijn taalcursus ook kijken... Van, ja, en hoe, hoe kunnen we hem verder aan andere zaken koppelen. Die, die, die, Zo'n taalcursus, wordt dat dan daar ter plekke gegeven? Of waar? Nee, dat is, de, de, wij gaan dus nu kijken... in Amsterdam lopen die projecten al. Dus we gaan kijken of we dat zelfs... Omdat we, en dat is, dat is wel een voordeel. Omdat je een groep bij elkaar hebt... kan je misschien wel klassikaal wat doen. Maar dat, dat moeten we uitzoeken... Want anders gaan ze inderdaad allemaal hun... Tot nu toe gingen ze allemaal hun eigen gang. Hè? Dan moesten ze zelf dat, dat programma opstarten. En dan ging de ene deed het zus en de andere Maar dan ben je niet in beeld meer. dan ben je niet meer in beeld. En wij willen ze proberen ze in beeld te houden. Ja. En daar koppelen wij een sociale team en nieuwe Zandvoortjes aan. Dat zijn men... We hebben dus ook weer vrijwilligers Ik in Ik kan zeggen dat zullen dan weer vrijwilligers zijn. Maar, maar die, zitten, die hebben ze bij vluchtelingenwerk ook. Alleen wij willen het veel intensiever doen. En koppelen aan Zandvoortse vrijwilligers. Nou, wij zijn dus in gesprek nu met dat, dat team. Dat zijn mensen die al bekend zijn in Zandvoort. Die al in het verleden dit hebben gedaan. Vooral toen de Joegoslavische problematiek was. Dus er is heel, behoorlijk veel know-how in Zandvoort. Bij een, een begroep om extra te ondersteunen. Dus naast vluchtelingenwerk... krijgen we een eigen sociaal team. Ja. Dus dat ja, maar je hebt dan dus, Je hebt bijvoorbeeld ook tolken nodig. Ja, want je, tolken eh, ook nodig. Maar we worden ook door Haarlem... omdat wij het sociale programma met Haarlem doen... zorgt Haarlem weer voor de tolken. Okay. En het, daar, daar heeft vluchtelingenwerk natuurlijk ook weer ervaring mee. Dus, dus we schakelen eigenlijk... als overheid, als gemeente... als gemeente, vluchtelingenwerk... en onze eigen vrijwilligers... gaan we schakelen. En dan koppelen we dus ook welzijn weer aan. Dus bijvoorbeeld met Bij Pluspunt zijn we ook, ja, dat ook zeggen, bezig. Ja. Ja. Maar we willen het allemaal op een dusdanige manier doen dat we niet een overflow krijgen. Dus nee. op het moment dat het. Uh de behoefte is aan extra dingen... gaan we via bijvoorbeeld via Plusment, via het vrijwilligersnetwerk dingen uitzetten. Maar ja. we gaan niet spontaan roepen... Kom, komt die allemaal? Want als ik bijvoorbeeld nu een advertentie... ik durf het al bijna niet te zeggen... ik heb nog vier bedjes nodig... dan heb ik straks tien ja, bedjes staan. twintig bedjes. Of twintig. En het is allemaal ja. heel goed bedoeld, maar, maar ja. dus, dus... Nee, het is ja, beter om dus ja, dat goed gecoördineerd dus te hebben. En hoe zit dat met de ruimte? Want ik bedoel, er komen gezinnen... en uh, nou, je zegt het is uh, vaak traditioneel... vader, moeder, kinderen... Uh, maar ook andere uh, uh, samenstellingen hoe, hoe worden die gehuisvest Nou kijk we, we hebben twee twee gebouwen en elk gebouw bestaat uit een unit die uh, die die uh, niet gescheiden is maar wel scheid maar is in elke unit zit een dubbele huiskamer met nog een apart nog een aparte ruimte en er zitten meerdere toiletten meerdere douches in en en twaalf slaapkamers. Ja. Dus we kunnen heel goed die samenstelling. We weten de samenstelling. Dus we gaan nu kijken hoe we dat kunnen doen. Dus, dus bijvoorbeeld al in één paviljoen. Dat is het paviljoen aan de Euwenstraat. Ook waar de bewoners. Dat was ook een wens van de bewoners. Dat doen we met name de gezinnen met kinderen. Ja. Dus. Uh, ja, dus dan, dan hebben we dat al. En dan doen we de, de, de gezinnen waar nog geen kinderen bij zitten, bijvoorbeeld aan de overkant. Maar dat moet zich ook matchen. Want die mensen komen wel bij elkaar. Hè? Maar ze zullen ook met elkaar moeten leren omgaan. Ja, die En de huiskamer delen. Er moet ook een klik zijn. En, dus, dus er zal nog een keer wat verschuiven. Maar daar hebben we de, de locatiebeheers voor. En het fijne van de locatiebeheerser die we hebben aangetrokken is. Dat, dat is dezelfde die eigenlijk de afgelopen zes maanden al in Haarlem ook zo'n GVA heeft gedaan aan de Zeilweg. Dus die, die is gepokt en gemazeld. Die woont tussen Zandvoort en Haarlem in. Dus wat dat betreft denk ik dat we een hele goede match met elkaar hebben. Om en, dat, uh, en is er iemand in dat in het huis zelf uh, als, die, als de mensen aankomen ja, volgende ja, week? Ze, dus aank ze zijn niet alleen dan? Nee, als ze aankomen dan, dan zijn er zelfs uh, veel mensen. Ja. Want ze moeten ook ingeschreven worden. en Ze mm -hmm. moeten een soort van contract tekenen. Ze moeten de huisregels. Er is een welkomstmap gemaakt. Ze, ze worden bijgepraat over wat er in, waar ze in Zandvoort moeten, Maar we moeten niet denken dat deze mensen uh, niks weten. Ah, ze zijn vaak al twee of drie maanden in Nederland. Okay. Dus ze weten, ze weten wat Albert Heijn is, ze weten wat Dirk van den Broek is. Alleen ze moeten er wel even voor meegeholpen worden. En het zijn mensen die. Uit Syrië komen. En Syrië was gewoon een redelijk welvarend land. Hè? Ja, het loopt, ja. dus, dus het zijn geen uh, mensen die uit uh, Afrika komen. En, en, en niet de, de gewoontes. En ook niet de middelen tot hun beschikking hebben. Die wij ja. gewend waren. Want daar zit de cultuurverschillen En daar hebben wij dus in dit geval, omdat we Syriërs hebben, geen last mee. Niet ja. dat ik er last mee zou hebben, want ik kom heel veel in Oeganda. Ja. Dus ik nee. denk dat ik wel weet wat het dan oh, zou zijn. Ja, ja, ja. Zit je maar... bijvoorbeeld wel, uh, is daar dan een soort voor, voorziening voor, voor mensen om hun geloof te beleiden? Hè? Want uh, daar zijn natuurlijk N christenen. Ja, maar oké, okay, dat gaan wij gewoon. Ja, ja, maar dat, dat, dat, dat zouden ze zelf kunnen regelen, maar daar hebben we bijvoorbeeld de kerken voor. Dus als, als en daarom is het ook goed om uh, dat sociale team nieuwkomers Zandvoort te hebben met die Zandvoortse mensen die bekend ja. ermee zijn. Dat zijn ook mensen die bij de voet Bank assisteren, uh, mensen vanuit de kerk, uh, vanuit de maatschappelijke organisaties. Die, die gaan we koppelen aan een aantal van die mensen. En als daar dus behoefte ontstaat aan, aan, aan religie, dan, dan kunnen ze naar de kerken gaan. En de ja. kerken, er ja. is toen ook al een, een, een kerkdienst geweest. Dus, en sommigen gaan dan ook gewoon op zondag naar de kerk of er ja, wordt wat ja, geregeld. Dus, uh, ja. En, en ja. uh, nog even iets anders. Uh, Oké, okay, die mensen komen, uh, die zijn daar dan, uh, hebben hun slaapkamer. In hun huiskamer uh, toegewezen gekregen. Uh, maaltijden gaan ze zelf maken, neem ja, ik aan. Ja, dat is, dus er zijn twee de, Elk uh, appartement van tien personen heeft een grote keuken met alles erop en eraan. Dat zit er allemaal in. En een bijkeuken. En een wasmachine. En alles oh, okay. is daar. Dus. En dat is ook allemaal geregeld en gedaan. En dan, en dan goed, dan valt de avond. En dan ja, gaat, dan, nou, dan is, nou, er nog een, is er nog iemand die daar blijft. Van, ja, nou, van de, de eerste dagen houden we wel extra contact met ze. Maar zij gaan gewoon hun, hun eigen weg. Het is hun kijk, leven nu. In, in, ja. in, in de AZC's moeten ze ook voor zichzelf zorgen. S avonds. Want er wordt ook niet... Uh, natuurlijk wordt daar entertainment. Maar nu zijn ze met een kleinere groep. Dus er is een televisie. Dus er is een computer. ze gaan heel, Er is wifi. Dus ze, ze hebben heel veel contact met, met, een, met een thuisland. En zij zullen zich met zich... Elkaar moeten gaan vermaken ook. Ja. En wij moeten zorgen, daar toezicht op houden dat dat ook goed gaat gebeuren. Maar het zijn gewoon volwassene mensen. Ja, nee, ik bedoel, ik probeer nee, ze niet bij de hand te houden. Nee, maar, daarom. Dus, maar maar we je... moeten er wel oog op houden, want als er traumatische zaken zijn, dat dan moeten we ja, ja, ook ja, ingrijpen. Ja, in en daar, zijn, ja. daar, gaan wij, daar spelen wij ja, op in. Want het zijn nu toch zandvoorters, hè? Ja, dat dus het is de bedoeling dat ze dat Want het zijn de zijn mensen he? die ook in Zandvoort blijven wonen. En hoe gaat dat dan? Nou, we gaan ze dus eerst minimaal een maand laten acclimatiseren daar, maar wel met dat programma beginnen. Mm -hmm. ja, en dan gaan we eigenlijk al kijken... Wie er snel is nou ja, en wat en, en En ja, voor de uitplaatsing. Want wij gaan vervolgens... Kunnen er dan weer nieuwe mensen komen. Dus, Maar dat gaan we met... De, de komen er dan krijgen. weer nieuwe mensen? Ja, ja we krijgen heen twee, heen? Keer, twee, keer, uh, twee keer veertig uh, mensen in principe. Maar de, de taakstelling is al verhoogd. De, de, de, de nieuwe taakstelling is net binnen. En wij dienen volgens mij de tweede periode... 10% meer mensen, dus dat is in Zandvoort 4 personen. Kijk, als je het over Haarlem hebt, heb je het meteen over vier, 40 mensen extra. Of ja. 400 totaal. Dus de taakstelling is alweer wat verhoogd. Maar kijk, wij, omdat wij ongeveer 160 uh, uh, mutaties in een woningbouwprogramma hebben... En stel dat je nu, wij nu gezinnen hebben, stel dat dat 10 mutaties zijn, of 11 of 12, dan moet dat makkelijk kunnen, want dat is dan nog ineens 10%. Dus 1 op de 10 van woningen die vrijkomt, is dan voor een, een gezin. Die wordt daarvoor vrijgehouden. Ja, ook. Die, die, nee, die, dan wordt er op een gegeven moment gezegd, en nu gaat er weer een gezin met staat Want zo ging het nu ook, hè? nu ja, ja. ging het op een andere manier. Dan was dus het is niet zo dat zij zeg maar a priori de voorkeur of de, de, he, als eerste in haar nee nee, want, komen. maar dat was ook eigenlijk dat was ook de discussie in de gemeenteraad. Wat kun, de gemeenteraad had aangegeven, wat kun, kunnen wij extra doen? nou, toen kwam wel heel snel ja, maar we willen niet de verdringing, maar mm -hmm. kunnen we dan niet extra locaties vinden mm -hmm. voor tijdelijk enzovoort? nou, toen zijn we gaan zoeken en uiteindelijk is dit de enige locatie die over is ja. gebleven. en toen zeiden we, nou dan kunnen we dat versnelde arrangement gaan doen, dan helpen we ze sneller hierheen. en hebben we eigenlijk, eigenlijk eigenlijk hebben we theoretisch een jaar de tijd om deze 40 mensen te plaatsen in Zandvoort. Ja. Maar daardoor hebben we er wel, op dit moment gaan we de 40 versneld uit die AZC's halen. Ja, ja. en AZC is ja. nou niet de plek waar mensen tot, tot, tot wasdom komen nee. en, en, en zich gaan manifesteren. Want ze weten dat ze daar niet blijven. Nee. Deze mensen weten dat ze in Zandvoort blijven, dus gaan ook al op zoek. En worden ook begeleid. Ja. We hebben ook een project rond uh, werk met de verbeelding. Hè. Dat is mensen die moeilijk aan werk komen. Nou, we gaan ook dat project gebruiken om te kijken of we daar wat, wat kunnen bereiken. Maar ze mogen ook gaan werken neem ik aan. Ze mogen ook gaan werken. Maar ze gaan eerst in opleiding en werken. Kijk, want op het moment dat ze... Hier, hier krijgen ze dus eigenlijk feitelijk krijgen ze zakgeld. Ze hebben een pasje waarop elke dag gel, geld wordt gezet. En daar moeten ze hun boodschap van doen. Dat is minder dan het minima. Dus dat is eigenlijk op het niveau van... als mensen die in de schuld... Sanering, sanering, zitten. sanering ja. zitten. Wat ze krijgen, dus dat is al aan de krappe kant. Dus daar moeten wij ook op toezien... dat dat niet verkeerd gaat. Nee, dat ja, anders wel. Zegt, gaan we wel. Nou, okay, maar daar, daar, daarom hebben we dat sociale team ook... om dat te volgen. En op het moment dat ze een woning krijgen... Dan krijgen ze een andere status. Want nu vallen ze eigenlijk nog voor een deel onder die COA-regeling. Onder die GVA-regeling. Die versnelde regeling. Maar dan worden ze gewoon statushouders apart. En dan krijgen ze een woning. En dan komen ze ook in de bijstand. Ik wou zeggen, dan krijgen ze een bijstand. En als wij ja. dan proberen te zorgen in die versnelde procedure. Om te komen tot iets. Daar iets anders mee te doen. Dus het is de, Wij zijn de tweede gemeente in Nederland. Dus het, iedereen kijkt wel een beetje. van, goh, Hoe gaan ze nou dat sociale programma invullen. Vandaar dat wij ook echt een programma hebben gemaakt. Voor op, op de meeste... Partijen. Nou, toevallig komt er nu ook in ene vanuit de regering zien ze dat. Dus ja, dus wij zijn wel een beetje een model... een van de modelgemeenten om te kijken of, of we dat willen ja. doen. En voor mij is dat wel een uitdaging om daar wat van te maken. Nou, eigenlijk is het ook wel heel bijzonder... dat je dus uh, in totaal alleen met vrijwilligers zo'n heel... Klaar kunt maken voor deze bewoners. Ja, we hebben wel natuurlijk wel. En, uh, de Elektra is er, is er geholpen enzovoort. Dat hebben we wel aangesproken. Ah, dat is ja, logisch. Natuurlijk, ja. Maar wij zijn met een relatief kleine club, dus ik ben ze zeer dankbaar. Ik ga is straks... er erg veel veranderd? Uh, Zeg maar nee, nee want het, het pand is gewoon op zich mooi. Het, het, het, het, er gingen vier, vijf bakken met vuil uit. Ja. En, en, en er waren, gelukkig waren er wel spullen die we veel konden gebruiken. Dus we ja. hoefden ook niet alles nieuw te kopen. Ik denk dat het op dit moment ook een van de goedkoopste uh, uh, ACC's is geworden. Of ge, ge, waar je dat in kan, opvang waar je het kan doen. Dus we ja. hebben dat, wat ja. dat betreft ja, ook, ook een goede afspraak met Kenten gemaakt. Het is voor een jaar hè. Ja. we moeten na een half jaar evalueren. Er is ja. ook een klankbordgroep opgezet. We zijn met de bewoners al bij elkaar geweest. Gaat nu ook nog een bewonersbrief uit waar we dat nog een keer... Dus er nemen. wordt goed... Uh, we, we moeten uh, even ja. de tijd in de gaten, in de gaten houden. Ik, ik wil nog één vraag stellen. Is er iets waarvan je zegt... Uh, daar zouden we uh, nog vrijwilligers voor kunnen gebruiken? Of zeg je van... nee, zoals het nu gaat, redden we ons... Het gaat prima zo. Nee, tot nu toe redden we ons met de vrijwilligers die we hebben. En, en, en als, als er uh, wat nodig is, dan... Gaat, gaat... dat via ja, de vrijwilligersorganisaties? Ja, via, via de organisaties. En de, daar zijn we uh, donderdag hebben we een gesprek. Want het ging eigenlijk bij ons ook snel. Want ik zat hier nog niet een week geleden. Dus week ik, toen zijn waren er elf ja. gekoppeld. Ik zeg ja. nou, het zal wel eind mei worden. En vervolgens kwam de andere lijst. Ja. En vervolgens is het dus nu woensdag. Ons te ja, okay. Dus uh, nee, nou, dan nou, melden we ons. Oké, okay, ja, prima. Handen. Hartstikke bedankt Moi. voor je komst okay. en uh, heel veel succes. en Tot de volgende keer. Nog even een muziekje. Door. De mond gesnoerd, want uh, anders duurde het te lang. Goedemorgen Remo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent om uh, te praten over het ontwerp van uh, Watertorenplein. Ja, oké. Is er iets veranderd? Uh, in principe is uh, niet zoveel veranderd. Ten opzichte van, uh, van de laatste presentatie wat we, we hebben gedaan aan de gemeenteraad. Mm -hmm. uh, iets uh, twee maanden geleden. Wel iets veranderd ten opzichte van mijn vorige keer, ik was hier bij de ja. radio. Ja. Het is ons plan nu definitief ook met een groot voorstel voor wat betreft de watertoren. Ja. Uh, we hebben voorstellen en we hebben ook een exploitant voor een kuur. Hotel te maken in de Waterstoor. Oké. Okay. Heel, heel mooi. Helaas jammer kan niet bij de radio. Nee, ik kan inderdaad zien. Nee, de, uh, de, de... Nou, je mag het laten zien. Lijken. Dan uh, gaan we gaan er gewoon. Het staat wel ook op ons oh, okay. Facebook. Uh, uh, in principe de Waterstoor blijft zoals is. Ja. Uh, alleen wij gaan een aantal openingen doen, maar. In de stijl, zoals is nu de begaangrond en de afwerking van de kozijn. Uh, okay. En daar komen wel uh, ongeveer 35 zorghotelkamer. Okay. Uh, begaangrond worden als, als dienst van de, van de verdieping boven. En blijft in de staat en dezelfde oude uh, watertoor zoals wij zien nu. Maar waar komt de lift dan? Uh, de lift komt binnen. Ik doe geen lift Ik. buiten. Aan Alles aan de binnenkant. We doen drie appartementen per drie zorgenkamer per verdieping. Ja. Dan een vierde van de watertoren worden gebruikt als uh, traphuis, ja, veiligheidsliften. We moeten natuurlijk ook een traphuis komen. We moeten een liften en we moeten traphuizen gescheiden in calamiteit ook. We ja, moeten ja, alle branden veiligen. Veilig, veilig. veilig. Maar in deze manier, we gaan ten koste voor omdat in principe mag, vier kamer per verdieping. Maar ja. wij vinden uh, te veel inbreuk aan het water doet een lift aan de buitenzijde. Het is iets wat ja, past niet. Nee. Het maar is dat, dat betekent dus dat er dan hoeveel kamers op één? Uh, vloer per verdieping drie, drie, drie kamers. kamers. Drie kamers? Voor en dan... Ongeveer rondom de 45 vierkante meters oh, per kamer. Ja. Dus, nee, dat dus is ja. ja. echt voor mensen gehad voor de uh, validatie. Er zijn heel mooie uh, projecten ook in uh, Noordwijk en een andere plaats. Wat is echt ja, goed ja, uh, geslaagd Je ook op de een project... ook? Ja, een balkon, in bepaalde balkon? balkon. Ik kom oh, niet ja. aan de bouw te zijn, nee, omdat nee, je nee, denkt, ja, dat worden echt allemaal oude oud steek element wat heeft niks te maken nee, nee, nee. met de watertoor. En Wat zit er aan de bovenkant? Uh, de bovenkant blijft. Uh, We zijn nog aan het denken met de exploitant uh, restaurant. Maar restaurant in calamiteit moet vluchten... Dan komen gekruisen met de normen en alles. Maar wij denken wel aan de begane grond met onze plannen naast. Te maken naast daar de restaurant de diensten van. Uh, van uh, uh, nee. van, uh, van de toren. Ja, dat ja. Is, dat is, het is een gezamenlijke project. Ja. De, de, de, de zorghotel... En de begane grond van onze plan aan de uh, begaan grond niveau Torbekstraat. Ik praat altijd de begane grond, maar ja, dat ja, ja, ja. Is een, voor ons is een grote daktuin uh, in onze plannen. Dat, dat is een dienstmaatschappelijke uh, functie. Ja. Met een uh, lichte orica functie. We kan nu iets meer orica voor maat en baden van de ja. kamer van uh, awzarten ja. ja. uh, posten uh, ja. Ja. met de drie austarten. Van Zandvoort is een lokaal initiatief. Ze proberen ook. Uh, heel lang geleden bij de louis te doen, mm -hmm. is misgegaan. Mm -hmm. Ik hoop deze keer ze kraken. Ja. En uh, plus komen uh, fysiotherapie, uh, sportschool, ja, allemaal, allemaal erbij. In principe, het de, de, de, de hele uh, uh, niveau, het daktauwen, het is een maatschappelijke functie. Het is niet alleen voor de, voor de bewoners van de, van de appartementen, maar ah, voor iedereen, iedereen in Zandvoort. is voor ja. iedereen voor Zandvoort. Ja. Ja. En, Achterkant van de appartementen. De achterkant van de En Is onder dan een parkeergarage onder een parkeergarage. We zitten natuurlijk zo in de planten te kijken. Dat we vergeten. Het is een leuke als iemand kijken de plannen. vergeten. Dan heb ik even goed geschoren. Dat ziet er heel leuk uit. Ja, dat ziet er mooi uit. Ja, dat is heel omdat we hebben gedacht. Het is wat mis wat is aan het worden. Het gaat er niet over bouwen een paar appartementen of zo. Of een zogenoemde viswoning. Uh, ja. Omdat nee. ja, iedereen weet in Zandvoort uh, wat zijn de houden viswoningen Dus ja, het zijn drie meter hoog en ja. vier meter. Maar niet flat voor, voor uh, 13 meter hoog. Nee. Met uh, wit gevel en uh, rode dakpan. Mm -hmm. Ja, dat is een beetje misbruik van wat en ook. Ik vind ook de verkopers, zo in Zandvoort. Uh, ik vind een beetje... Het gaat te ver. Het gaat ook, mm -hmm. de, de, iedereen weet. We ja. moeten niet in de maling genomen worden in deze manier. Dat vind ik ja. ook. En dat is wat we hebben geprobeerd met ons project. Uh, en wij houden nog steeds aan onze, vast aan onze, aan onze ideeën wat we hebben daar. En het is ook een functie. En niet alleen... Puur appartement. Appartementen kunnen ja, overal vindt, ja. worden, worden ja. gebouwd. En, en ik vind het zonde in deze locatie, want dat is een top locatie... te gaan nog een keer ingepropen met het appartement. Aanpassing bestemmingsplannen. Alle gedoe. Minder waarde van de bewoners. Omdat ik denk dat de omgeving hier. Ja, gaat allemaal, moeten, het gaat allemaal plus, plus worden. en niet moet ja. plus, niet plus. binnen. En als er zijn alternatieve plannen. We hoeven geen aanpassing van de bestemmingsplannen. Realiseert nog beter. Maatschappelijke doel. Zeg nou, wat is de keuze? Waarom moet aanpassen de bestemmingsplan? Wat is de uh, wat moet hier Hotel Oogland kijken? Tegen een 13 meter hoge flat? Ja. Wat kan een mooie op, uh, op uh, een daktuin? Of ja. genieten de gasten hier voor de ja. daktuin. Ja. Of de mensen van de de Voor de visie, visie ja. zeg maar. He, wij kijken nu hier op dit, uh, dit ja. plein. Waar kijk je dan straks tegen? Uh, straks je? Ik krijg ik een beetje het niveau van de plint van de flat Oogweg 28, denk ik. Is die uh, oh. Aan de Westparkstraat hier. En dat is de ongeveer het niveau van het dak van de garage. En daar komen oh, nog okay. een meter boven, maar dat okay, komt Oké, dus duim. dan kijken ze dus hier op de achterkant van het uh, uh, Hier kijken een beetje aan de achterkant van de plan. Is de hele achterkant, wat we nu op de foto ja, zien. Ja, ja. Gezien van deze uh, is vanaf Z hier, vanaf ja. het hotel. Het is Dat deze. Is het ja. Dat je hier ziet. Heel krijg je mooi, je te, ja. krijgt een heel mooi plint. Ook afgewerkt, is niet gesloten ruimte. Nee. En like, niet echt, ik kijk tegen een parkeergarage. Maar ja, tegen een, echt, ja, ja. En alle, ook de materialen zijn hele rijke materialen waar integreert met de watertoren. allemaal een beetje in de stijl. Uh, al, dat, die appartementen, dat, dat zijn dan gewoon appartementen voor mensen die ze kunnen huren, gewoon. Nee, mensen koop, koop, in principe gaan uh, verkopen. Het ja. ja. zijn appartementen wat. Uh, Hoeveel vierkante meter gaat? tussen de 75 vierkante meter en 110 vierkante meter. Ja. In totaal zijn 35 appartementen. En aan wat voor prijs moet je dan vanaf je denken? denken? vanaf de 250 en 350 maar Dat is afhankelijk wat is aan het einde de prijs van de gemeente. Ja. Ja, dat ja, ja, de grond ja. Ja. geeft zo'n grote invloed ja, op ja, ja. aan de eindresultaten. Ja. En uh, wat is ook belangrijk in deze plan... omdat we ook heel veel participanten hebben. Ik heb net genoemd de huisart. Maar we zorgen belangrijk. Englands is een van onze ja. participanten ja, ja, ja, ja. ja. uh, en ik ook een, een, een, een, een deel wat wordt gejuurd door de zorgbalans en de zorgbalans gaat uh, dan in de toekomst de zorgen, is geen verplichting niemand wordt verplicht te nemen maar het is op de locatie zorgbalans is wel heel veel hier doet ook bij de zandpostweg ja. en andere ja. locatie ja. hier ja, ja. in Zandvoort zou, zou de zandstroom dan daar in uh... ja dat is ook een beetje de bedoeling dat okay. daar is niet zoveel Ruimte, ruimte voor, ja. um, uh, voor sociale leven. En hier is de bedoeling. Is, is het beter ja, is beter toegankelijker. Ja, het is toegankelijker. Het is uh, meer uh, ja, een, een mooi daktown op zout. dat hier is achter ja. de zon. Uh, Oud de, ja. de wind. Dat ja. is echt een, iets. Ja. En daar we denk ja dat. Uh, wel, de daktown wordt gebruikelijk. Tot negen uur in de avond. Dan gaat het dicht. Okay. Het is ook voor bescherming beschermen en veiligheid. Okay, is tavonds, uh, en er wordt uh, nee. andere... Ja, de de mooie, mooie tuinen gaat er, nou, uh, Wij weten ook, jongen gaan hangen daar. En dan gaat de gaat storing ook voor de... Er moet wel blijven iets uh, roesten. Uh, niet uh, levend, maar blijven maar, wel... Uh, ja. voor, met respect ook voor de omgeving. Dat ja, is nou, het lijkt lang. me heel lastig om te gaan kiezen ja. wat het nou moet worden. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de andere plannen ook gezien. Ja. Zien er ook fantastisch uit. Ja. En het heeft, eigenlijk heeft elk plan zijn eigen bijzonderheid. Ja, he? Om ja, het maar ja, zo te ja, zeggen. dus ja. Het lijkt me een hels, karwei, om daar een keuze uit te maken. Uh, ja, dat is... Uh, ik nou, uh, <laughs> moet ik niet zeggen in welke manier moet de keuze Maar we gaan proberen aan onze kant het, ons plan Goed te, te laten uh, profileren. Zoveel hoger dan de mensen begrijpen wat we willen doen. Ja. En wat is de belang van de mensen ja. Ja, overal, dat is, ja. Het gaat niet alleen om de keuze van, van een, een meter hoog of een meter laag nee, nee. of iets links of nee. rechts. Nee. Het gaat over wat we gaan doen hier en wat blijven misschien voor... We zijn al lang dood, maar ik denk de plannen blijven nog hier voor drie, 400 ja. jaar misschien. Ja. Het is, en het is zo belangrijk. Ja, ja, ja, het is een ja, ja. van de unieke ja. plaatsen waar ja. ik denk dat we goed Goed, goed uh, ja. Uh, ja. Uh, ho kijken. Ho hoe, hoe gaat dat nu met die beslissing? Wat, wat gaat er gebeuren? Uh, we weten nog niks. Ik was auto vorige week uh, voor een gesprek voor kijken wat is de participatieplan. Dat we zijn alle drie architecten. Ik zeg alle drie architecten, omdat ik heb een dubbele functie. Ik ben architect, maar ik ben ook projectontwikkelaar. Ja. Dat is ook de verschil tussen mij en mijn collega. Ja, is... Ik doe ten autovoerder plan. Ook... Ik hoef niet te gaan zoeken extra mensen erbij. Nee. Ja. Ons plan is ons plan. Ja. De andere plan zijn. Een plan waar... Aan de einde, wie gaat beslissen, is wie gaat steken de geld. Ja, wie gaat ja, het tips. betalen? En daar kom, uh, ik wil niet uh, nog een keer komen dezelfde dus fouten wat is gebeurd bij de louis ja. Kom in de handen van ja, een projectontwikkelaar ja. en die bepalen aan het einde ja. economisch ja. wat moet gebeuren. Ja. Bij ons, het is anders. Wie is gaat het. die beslissing uiteindelijk nemen? Bij ons ben ik gemeente. Nee, maar de, de, bij de gemeente ik? Bij je? de gemeente. Ja. Ik heb nog geen idee. Maar de gemeente ik denkt. En dan mogen de mensen ook nog komen voor inspraak, met Ja, dat is, dat is de bedoeling. Het is openbaar, ja. is openbaar en de mensen kan participeren, ze laat horen de stem. Ik weet niet, in, nog niet in welke vorm. En nee. dat is nee, nog dat niet de begin. Is er een maar dat is de deadline waarin dat nou echt gewoon beslist moet zijn? Uh, of we hebben gewoon... gehoord zoveel deadlines, maar elke keer het worden... weer <laughs> he? wordt. Het Is veel verschoven, uh, We hoorden einde juni. Eind juni? Maar, maar gezien het nieuws, kan... we zijn twee, drie weken later. Ja. Uh, dan wij gaan horen ook wat is de plan ja. uh, we moeten organiseerd alles ik denk als ik zie zo en gaat in deze manier ook niet voor de einde juni het ook niet want er komt het recess nee. komt er natuurlijk of is het uh, of is het de bedoeling te laten gebeuren in de vakantietijd maar dat ja, is aan dat altijd wel, dat ja. ik hoop niet <laughs> Nou, uh, ja. Wij moeten de tijd in de gaten ja. houden. Want we, we vliegen er doorheen. Uh, ik ik uh, vind het weer prachtig mooi. Ja. Het is, uh, het is weer mooi. een prachtig plan. Ja. Uh, het andere plannen vond ik ook prachtig. Ja. En uh, het, is, ja. het, is, het, is, het is heel bijzonder. Ja. Ik ben erg benieuwd wat er gekozen gaat worden. En, uh, ja. Nou ja mocht, ja. mocht het bij jou, uh, jou terechtkomen. Dan uh, nodig ik je graag, graag okay. uit. Om ja. er nog ja. een keer over te vertellen. En uh, succes ermee. Okay. Dank dankjewel, dankjewel voor de auto nodig. voor uh, laten uit leggen omdat je, je, je ons plan dank, dank, wel. Wel. dank je wel Speciaal voor jou hebben we dat gedaan. Top. Ton Aris is uh, bij ons komen uh, zitten. Om te praten over jazz behind the beats. Het is geen jazz, maar wel uh, hele andere Caribische muziek. Uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Ik zag trouwens dat het uh, Haarlems Dagblad daar uh, mooi op ingespeeld uh, heeft. Ja, ik met... had een... Uh... Goedemorgen trouwens allemaal. Goedemorgen, Goedemorgen Tom. Tom. Ik uh, had een klacht ingediend. Verbaal bij het uh, Haarens Dagblad. Nou, klacht. Maar in ieder geval gezegd dat de verstandhouding tussen Zandvoort uh, en het Haarens Dagblad in mijn optiek niet zo goed was. Oh? Dus we hebben een gesprek gehad. Ik heb advertenties toegezegd en die zijn geplaatst. Nou, en we kijk. hebben een mooi stukje teruggekregen. Dus nou kijk, je moet altijd wat gelost. zeggen hè? Je moet altijd ja. de ja. goede ja. mensen ontmoeten. Ja. ja. En dan komt het allemaal goed. Het werkt. Leuk. Nou goed. Nou, dan gaan we nu maar. We gaan, gaan we beginnen. Nee, de, <coughs> nou, de, de kranten en het nieuws, tv, ja. alles is te vol van. Laten we daar mee beginnen. Ja. Dus 3 juni met Max Verstappen. Dat is het, hè? Ja. Dat, uh, wat, een, wat een promotie, ja. hè? Nou, dat is echt. Die ja. reclame op ja, de televisie. Inderdaad. En het is natuurlijk geweldig. En dat was eerst niet het plan, maar daar hebben we dan op verzoek van het circuit op ingespeld. Om daar ...ook muzikaal en, en uh, aandacht aan te besteden. Ja. Dus hebben we de band uh, Bukwiet ingehuurd uit Amsterdam. Dus dat uh, voorspelt uh, goede muziek. En dan Max stappen op het Raadhuisplein op vrijdag nou, naar kijk, natuurlijk kijk. Uh, de toppen. En als er maar uh, 10% waar is van wat het circuit verwacht, 100.000 mensen, over twee dagen... Nou, dan, dan hoop ik wij er... kunnen, kunnen we dat wel aan, zoveel mensen in het dorp? Dan hoop ik dat er dan zo'n 1000 of 1500 vrijdagavond op het plein zijn. Daar nou, ben dan ben ik kijk, heel gelukkig. Ja. Ja. Ja, het weer zal ja, heel veel bepalen, he? ja, dat, dat is ja. natuurlijk wel zo. Alles is afhankelijk van het weer ja. in Zandvoort, jammer ja. genoeg. Ja. Nou, dan gaan we gelijk verder. De dag erop is 4 uh, juni. Dan is er Dancing in the Street met allemaal uh, de DJ's bekend uit en in Zandvoort. Oké. Okay. Dus dat belooft ook een uh, mooie dag te worden. Op diverse podia, welke plekken staan ze? Vijf. Dat is uh, bij Lauren Halley en de Williams. Mm -hmm. Bij Vier Anders en Sin. Bij Neuf? De Chin Chin en Nuf. Ja. Op het kerkplein en op het Het Is dat niet ]plein. een beetje dicht bij elkaar? Nee, het valt wel mee. Ja? ja? Het was toch altijd zo? Ja, maar ik, dat, ik, uh, ik, nu de, ik, ik denk altijd. Met Koningsdag wel. hebben we dat. We we het ook gehad. Eigenlijk ja. op dezelfde manier heb ik niks mee te maken, maar dan staat de muziek op dezelfde manier opgesteld en dat valt best wel mee. Oké. Okay. Op die dingen uh, is het te doen. Het is ook, ook, dat is afhankelijk een beetje van de wind. En bij de jengs uh, zei je, hè? En bij de jengs. Ja. Ja. Oh, dus het uh, dorpsplein. Dorpsplein. Dorpsplein. Ja, ja oké. Okay. Nou en dan hebben we de gooie. 2 juli hebben we uh, Italiaanse race. Daar hebben we gekoppeld aan een muziek-evenement met uh, de Not Band, N.O.T. Band. Dat is een uh, hele goede, heel hoog aangeschreven coverband. En die worden afgelost door Ruud Jansen. Nou, daar hoef ik niks meer over oh, nee, te oh, zeggen. Oh, ja, dus Ruud Janssen, Jan, dat komt erachteraan. Uh, ja. En waar staan, waar staan die? Die staan op het Raadhuisplein. Oké. Okay. Dus mooi centraal in het dorp. Ja. En dan hebben we verdere. 16 juli. Dan hebben we nu net de muziek en uh, voor gehad. Dan hebben wij tropicana. Ja. Ja. Dan uh, zal salsa ja. aanwezig zijn, ook op vijf podia, door de dorp heen. Dus dat, is zover is de organisatie wel. Uh, het zou toch geslacht. mooi zijn als dat weer ja. gewoon een swingend geheel in het dorp zou worden. Ja, het zou wel want eens want mooi zijn. En ook, ja, daar heb want je wat mooi. Want Dat was dat het feest altijd? Ja. En dan hebben we 6 augustus, hebben we yes, Daar moet ik mijn bril voor opzetten, want daar hebben we ook weer iets aparts. Er hebben we het voorprogramma dus aan de vroege avond, de Sneaky Sneakers. Dat moet u allemaal opschrijven thuis, want het, het, het, het betekent wat hoor. Ja. Dat wordt afgelost door Jessup. En ja. Jessup is hier in de regio zeer bekend ja. en zeer begaafde muzikanten. En dat wordt afgemaakt met de uh, Jamal Thomas Band. Dat, dat programma staat toch ook in het Zandvoorts uh, nieuwsblad of niet? Dat komt sowieso dat in Dat komt erin te staan. Nieuwsblad. Ja. ja. En kunnen mensen ook nog op een site kijken om het programma ja. uh, te zien? Uh, jongens, even hoe heet denken, die? Even denken, even denken. Nou, dat komt zo. Dat komt zo meteen terug. En dat jazz, uh, uh, Ton, is dat ook, ook weer met verschillende podia? Nee, Jess is, is ook een, op het op Raadhuisplein. Oké. Okay. We, uh, we, we zijn nog bezig met de organisatie van 5 augustus. dus vrijdagavond Jess Behind The Bar. Daar zijn oh, al ja. cafés die hebben toegezegd. Dat te doen. dus mm -hmm. Zo krijgen we weer een vol programma. Dus dat is vrijdag dan Jazz Behind the Bar. Zes is het Jazz Behind the Beach. En de zevende uh, willen we on op, the Beach. Op het strand. Ja. Ja. En dat is dan de, de klant. En dat is alleen, ja, het is alleen de vraag of je dat als één organisator moet doen. Het, is, uh, het wordt wel veel in één weekend. En is dat dan bij Havana? Bij, bij de haven? Of is dat ook bij verschillende? Nee, dat is dan bij verschillende, verschillende strandpaviljoens. Ja. Oké. Okay. Veel jazz dan? Echt jazz weekend? Echt jazz weekend. Ik ja. hoop ook dat dat terugkomt. En Zoals vroeger. We zijn, en ja. uh, er is al gepland een gesprek met uh, jazz uh, at the Church. Dus ook op oh, zondag. Ja. Dus daar moeten we ja. Ja. Moet oh. nog een plek voor vinden waar we dat goed weer, kunnen uh, doen. Millie, Millie, Millie Scott. Millie Scott. Millie Scott. Ja. Ja. Ja. Daar hebben we nu misschien mogelijk... Uh, kot? Nee. Nee, zou ook wel een goede zijn trouwens. Want die kan maar ook wel, wel. Ja. Cambridge. Oh ja, oh, mag dat? Ja, ja, ja, klopt. Ja. Want die speelt regelmatig hier in het dorp. He. Ja, die heeft hier ook al ja, dus heel wat keren opgetreden. Ja, heel bekend. Ja, ja. ja leuk. Topzalver uh, hoor. Nou ja, dan gaan we toch nog even verder met zaterdag 13 augustus, Amsterdam's avond. Oh ja. Dat is ook heel gezellig. Dat is weer door het hele dorp. Ja. En dan 3 september de historische Grand Prix. Ja, zo kan je weer beleven. Dus weer. treedt ja. op op het raadhuisplein Toehotto-Hendel. Dat is een, uh, een hele bekende damesgroep. Dus dan moeten we een beetje <laughs> spektakel. <laughs> en dan sluiten we af met het B-feest op 24 september. En dan hebben we er acht festivals in my Zandvoort op zitten. Met jazz behind the bar. Als dat helemaal lukt, dat uh, gaat, ja. dan hebben we er negen. En dan ja, vind ik dat, maar dat maar we als muziekfestival mee, hè, uh, ons he, best weer je, gedaan hebben. Ja, jongen, ja. jongen, jongen. En doe je tussendoor ook nog jazz bij uh, ik doe ook nog tussendoor ah, In het Juttertje? In het Juttertje, dat is 29 mei. Ja. daar heb ik dan Boekie Woekie zet met uh, Martijn Schok en uh, uh, nee, uh, Greta Holtrop als zang. En in de schroeneveld, saxofonist. Oh, die zijn wel eens geweest geloof ik ook. Dus dat, een keer, uh, maar, ja. dat belooft ook weer spektakel ook te worden. Dat is op, de, ja. op zondag, hè? zondag, hè? Ja. Zondag 29. Ja. Ja. Ja. Ik zet hem gelijk 4 in mijn agenda hoor. Ja, dit is echt als daar uh, ja. als we deze keer, uh, zeg maar. Ja. Mooi weer is, zoals gisteren. Ja. Dan kunnen de deuren open en dan kan heb je het hele terras vol. Ja. Ja, en dat haalt het veel het... mensen naar binnen ja, ook. Absoluut. Ja. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ja. Ja. Joh, het is uh, een pittige agenda, mag ik wel stellen, wat er uh, gaat gebeuren. Ja, er moet een hoop gebeuren. Er moet is, zeker uh, veel gebeuren. Maar we hebben een mooi team. Je hebt een goede ja. Met wie werk je samen? Werk. Ik werk samen met uh, Han van Soest en Jeroen van Soest. Die helpen mij met sjouwen en opbouwen. En dan uh, niet te vergeten uh, Noppie, al allemaal bekend... Die voor licht en geluid zorgt. En Wim Mendel muzikaal de gaatjes vult. Maar ja. ja. uh, ja, die doet ook heel veel. Als je op Facebook kijkt trouwens bij Wim Mendel. Dan zie je ook je eigenlijk alle dingen die, staan. Die deze, deze pagina moet je ja, bezoeken. Je, om precies. alles te weten Was dat over dit. Oh, dat, die heeft je net een, een schitterend... Overzicht heb gemaakt. gemaakt, ja, dat heb ik gezien. Met, met ja. Posters. Ja, ik heb het. Dus ja, even nog een keer kijk naar Wim Mendel op Facebook. En dan zie je alles wat er in de agenda staat. Ja, en wel. in de Zandvoortse krant komt alle uh, mededelingen In de Zandvoortse krant houden hey, alles bij. Ja. Ja. Nou hartstikke ja, nou, goed, nou, nou, Ton. Nou. Ik uh, ben helemaal blij dat je geweest bent en uh, dat je het nog even hebt willen zeggen. Wij uh, gaan uh, de agenda doen. Ja. En dan, uh, want anders komen we er ook niet aan toe. Ik dank jullie voor de mogelijkheid. Graag gedaan. En, en als er nieuws is, het er nieuws is dan gaan. kom je gewoon, Ik weer, gewoon weer langs. Precies, naar ons. Je meldt je maar. Dankjewel. Uh, ja. Ja, Dankjewel. <laughs> nou, de agenda, daar gaan we. Ja. Uh, ik uh, zal, naar, zal... Nee, nee, we gaan het gewoon doen. Tot en met uh, 19 juni hebben we de uh, nieuwe expositie. Die is gisteren geopend. Ja, en die schijnt heel bijzonder te zijn. Ovengevormd glas on is geweest. Uh, in uh, het ja. Zandvoortse uh, museum. Okay. Ja. Um, tot 27 mei is, zijn er ook nog uh, schilderijen uh, van Pablo Klink bij het Pluspunt. Dat is ook heel bijzonder. Uh, mensen ook naar uh, ja. toe gaan. Uh, vanavond uh, kun je gaan zingen bij uh, Rabbel. Dan uh, zing je met G. mee... The cat sat on de aanvang is om 8 uur. En dat zijn heel gezellig, ja. smartlappen. Ja. Kortom, gezelligheid. Nee, dus uh, ga daar ja. gezellig naartoe. Nou, morgen dan het, de Classic Concert. Hè, wat Peter uh, nog al verteld heeft met Martijn en Stefan Blaak. De twee broers die piano spelen in de protestantse kerk. begint om drie uur. En de entree Open om half, half twee. Drie, vijf euro ja. entree. Ja. Nou, 15 mei Zandvoort uh, live. Van vier tot uh, s avonds twaalf uur. Dus uh, in twee uur. Bij, bij uh, Bruxelles en bij uh... Mango's. Mango's dat, uh, ja, gehouden. Ja. Dan zijn er 28 en 29. Er zit ineens een heel gat tussen. Uh, ja, de grappig. Benelux Open races op het circuit... En op 29 mei is er de voorjaarsmarkt weer. In ja. het centrum van 10 tot 6 uur. En dan hopen we echt op mooi weer. Ja, zeker weten. 31 mei tot en met 4 juni. In die week is de wandel, vierdaagse. Gaat weer van weer start. Dus de, de scholen die daar ja. ook aan meedoen. En dan hebben we 4 en 5 juni, waar we het ook al over hebben gehad. De gereisdagen met ja. Max Verstappen. Nou, dat gaat, dat gaat echt dat worden, een he? enorme... Ja. Nou, we hebben nog een mededeling. Uh, de brandweer Zandvoort. Die is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Mocht je interesse hebben daarin... kijk dan op www.brandweer-zandvoort.nl slash vacatures. Uh, daar staat precies in... Uh, wat je voor... Uh, ja, op wat voor condities... Ja. je ja. vrijwilliger kunt worden Volgens mij de hebben ze nog steeds mensen nodig. Ja. hoor. Uh, ook. Ja. Dus vandaar dat die uh, nog... Ja, en elke eerste Maandag van de maand is er bij Ook Zandvoort de nabestaande groep. En dat is van half twee tot drie uur bij Ook Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Ja, en op diezelfde plek is er ook elke eerste dinsdag van de maand... vanaf half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over de iPad, tablet, smartphone... en alles wat ermee te maken heeft. En ja. dat is ook bij Ook Zandvoort, ja. Vlemingstraat 55. En je kan ook elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt... Uh, gaan doen van kwart over negen tot kwart over tien. Ook bij pluspunt Vleemingstraat. Ja. Dus er is daar echt genoeg te doen. Nou, mocht je iedereen. deze uitzending nog een keer willen horen. Dan uh, ga je naar uh, www.zfmzandvoort.nl uh, Bij uitzending uh, gemist. Dan vul je de datum en de tijd in. Maar je moet wel opletten dat je een uur later moet invullen. Ja. En uh, het is overigens ook op kanaal 40 op de televisie, ochtends, van 8 tot 10 kun je is dat het ook... Zo? Ja, dat kun je oh. daar luisteren, want... Okay. De, het antwoord wordt ook uitgezonden op de kabel, op de, op de televisie. Kabel, nou, op de televisie. Ja. Ja. Ik ja. doe dat zelf wel eens, en ja. als ik het wil opnemen, dan kan ik het daar uh, opnemen. Oké, okay. nou Kanaal dan, 40. Kanaal 40. We gaan afsluiten. Uh, we bedanken Hotel Hoogland voor de koffie, de thee en het water, en de gastvrijheid... Yvonne Roosendaal heeft de koffie gedaan samen met Gert van Kuik. De regie, de technische regie was in handen van de familie Geuransson. Vader en zoon, Kasper en Olof. De redactie, Gert van Kuik, Yvonne Roosendaal en ondergetekende en mijn medepresentator was... Irene de Jager, en, dankjewel uh, je ja, Dankjewel Gerrie Rutte voor uh, jouw presentatie. En ja, het rest mij nog te zeggen dat we, we gaan afsluiten... met de meeste dromen zijn bedrog van Marco Bossato. Nou, voor heel veel mensen zijn dromen geen bedrog... maar werkelijkheid, dat hoop ik tenminste. Dat wens ik ja. iedereen. Nou, fijn ja. weekend iedereen. Een fijn weekend. Een fijn weekend. Aan, uh, weekend. Het, het, wordt, het wordt een beetje pittig buiten, geloof <laughs> ik. Uh, we hopen dat de zon zich ook af en toe laat zien. Want dat zou toch wel heel erg prettig zijn... Jas aan. Jas aan. Gewoon goed aankleden en genieten van alles wat er te beleven is in het dorp. En dan komt het allemaal wel goed. Okay. We gaan naar een muziekje. Hi. En dan dromen